Drie uur, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben een visumaanvraag gekregen van Omar al-Bashir... de Soedanese president die wordt gezocht voor oorlogsmisdaden. Bashir wil volgende week in New York... de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bijwonen. De Amerikaanse autoriteiten willen nog niet zeggen of Bashir een visum krijgt... maar volgens de Amerikaanse VN-ambassadeur... kan Bashir zich beter melden bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. Bashir wordt verdacht van genocide in de Soedanese regio Darfur. Het conflict daar heeft de afgelopen tien jaar honderdduizenden levens gekost. De oude reservist die gisteren een bloedbad aanrichtte op een marinebasis in de Amerikaanse hoofdstad Washington was bekend bij de politie. Zo werd hij in 2010 opgepakt voor het illegaal gebruiken van een vuurwapen. De 34-jarige man diende tussen 2007 en 2011 als reservist bij de marine en werkte daarna als burger op de basis in Washington. Onduidelijk is waarom hij gisteren het vuur opende op de basis. Er vielen 13 doden onder wie ook de schutter zelf. President Obama sprak in een reactie van een nieuwe massale schietpartij. Hij noemde het geweld tegen de militairen en burgers op de basis onvoorstelbaar. De politie in Den Bosch heeft een man gearresteerd voor een steekpartij waarbij zondagavond iemand zwaar gewond raakte. De arrestatie gebeurde enkele uren na de uitzending van een regionaal opsporingsprogramma.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 Het weer, vannacht vooral, valt er vooral in de kustprovincies nog een bui. Overdag wordt het maximaal 13 graden. De dag begint met zon en een enkele bui, later meer bewolking en regen. Tot zover het NOS-journaal. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. De A28 Amersfoort richting Zwolle is bij afrit Elspeed dicht... door een gekantelde vrachtwagen. Het verkeer wordt via de af- en toerit geleid. En de N279 hoermond zertogenbos naar de A50 bij Veghel... is in beide richtingen dicht, ook door een ongeluk met een vrachtwagen. Dit was de verkeersinformatie van de ANWB. Dit is Radio 1. EO Dit is de nacht Met Maarten Goede Goedenacht En mooi dat u luistert naar dit is de nacht Are you feeling happy tonight? Voelt u zich een beetje gelukkig? Wat maakt ons gelukkig? Als ik het heb over geluk, dan bedoel ik levensvoldoening. Het is dus wat je zelf vindt van je leven als geheel. Ik ben heel gelukkig, gelukkig, als ik een voetbal zie. Veel te veel aandacht voor het negatieve, alsof het leven één grote misère gaat worden. Nou, dat is het niet. Als je gelukkig bent, dan functioneer je ook beter. Nederland is het op drie gelukkigste land ter wereld. Ja. Dat bleek vorige week uit het World Happiness Report. Een ranglijst van de gelukkigste landen ter wereld. In Noord-Europa blijken de mensen het gelukkigst. Nederland staat op nummer vier. Alleen de Denen, Nooren en Zwitsers zijn nog gelukkiger. Onze burenlanden, daarentegen staan een stuk lager. België op nummer 21 en Duitsland op nummer 26. Maar hoe komt het nou eigenlijk dat wij zo gelukkig zijn? Wat is geluk eigenlijk? En als je niet gelukkig bent, hoe word je dan wel? Daarover praten we vannacht. Tot Vijf uur, dus daar nemen we twee uur de tijd voor. En gelukscoach Mathilde Kuper, weet hier alles van. Zij is de komende uren bij ons te gast. Welkom Mathilde. Dankjewel. Kun jij je een moment herinneren wanneer jij zielsgelukkig was? Oh ja, dat kan ik wel. <lacht> um, dat was, ik, uh, ik heb voor mijn studie stage gelopen in Vietnam. En daar had ik mijn eigen Brommer CQ motor... En uh, die gaf mij volledige vrijheid om in Ho Chi Minh City mijn gang te gaan... en overal heen te kunnen. En dat vrijheidsgevoel, dat uh, gaf mij een heel gelukkig gevoel. Vrijheid? Ja. ja. Dat is, dan heb je gelijk een, een kernding te pakken, wat bij geluk hoort, vrijheid. Vrijheid hoort wel absoluut bij geluk. Ja, en vrijheid in de brede zin van het woord. Niet alleen vrijheid versus oorlog, zeg maar. Maar ook vrijheid om je keuzes te maken, je doelen te bepalen. En uh, dat is heel belangrijk. Zit, zit daar misschien ook... Een deel van het antwoord waar, uh, op de vraag... waarom wij Nederlanders toch ondanks al dat gezeur en de financiële we zijn vrij. We hebben enorm veel vrijheid in het land. Zijn we daarom zo gelukkig? Dat is een van de redenen. Dat is ook een van de redenen die in het onderzoek is bekeken. We zijn onder andere gelukkig omdat we inderdaad niet in een conflict- situatie, een oorlogssituatie bevinden... maar ook omdat we heel vrij zijn in de keuzes die we maken... en ook daarmee heel veel controle hebben over hoe we ons leven inrichten. Ja, dus eigenlijk is het helemaal niet zo heel gek dat we zo hoog staan. Uh, nee, ik vind het niet heel gek. <laughs> maar uh, elk individueel geval is natuurlijk wel anders. Hè. Het is natuurlijk wel een gemiddelde. Dus ik kan me best voorstellen dat iemand denkt... jeetje, gaat het echt over mij? Want mijn persoonlijke situatie uh, uh, ervaar ik wel een beetje anders. Ja. Nog even dat beeld van die, van die motor, van die brommer in Ho Chi Minh. Ho Chi Minh was het toch? Ja, ja. Ho Chi Minh. Dat, dat, Daar was je voor een studie en dan, dan zit je daar... en dan ga je gewoon van A naar B. Maar dan op dat moment dat je onderweg bent... Ja. Dat je gewoon realiseert van ik heb een kaart van de stad. Maar ik kan gewoon links en rechts. En ik kan overal naartoe. En ik kan dus letterlijk bepalen van uh, ja, waar ga ik heen. En nou ja, dat was dan heel fysiek. Naar welke, misschien welk lekker restaurant ga ik heen. Of bij wie ga ik op bezoek. Maar als je dat vertaalt naar je leven. van hey, Wat ga ik doen? ja Oké, okay. dat was dus het moment waarop jij, Mathilde Kuper. Gelukscoach, zielsgelukkig was. En wat voor jou ook een beeld is. Uh, vrijheid. De plek waarin je bent, waarin je kan kiezen. Welke richting ga ik op? En dat willen we ook weten van u thuis. Wanneer was u zielsgelukkig? Hoe zag dat er dan uit? Waarom was u zo gelukkig? Kunt u dat eens vertellen? Kunt u dat eens delen? Kunt u uw verhalen ervaring is met ons delen hierin? Dit is de Nacht? Dat kan uh, door te bellen naar ons gratis nummer 0800-1121. Mail ik ook. Nacht, apenstaatje, En op Twitter praat u mee via de hashtag Dit is de Nacht. U kunt natuurlijk ook... Uh, bijdragen aan de grote vraag die boven deze uitzending hangt. Wat is geluk eigenlijk? Heeft u daar een, een visie op? Misschien wel vanuit dat grote geluksmoment. En uh, waarin vindt u het geluk? Hoe word je gelukkiger als je het niet bent? 0800 1121 dan uh, kunt u meepraten. Straks ook live muziek van Jared Grant. Met zijn funk-soulband Grant. Dan zeg ik het goed, he heren? Yes, Grant. Maar nu eerst zingt Paul Simon over een geluk. Nee, niet Paul Simon. Nee, we hebben dat zeg ik verkeerd. Ja, op het laatste moment. Want als je het hebt over geluk, welke andere plaat moet je dan draaien dan het goede doel, samen met René Vroger. deze.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 huis een plek onder de zon. En altijd Ja, het goede doel was dat natuurlijk, samen met René Vroger een eigen huis, een plek onder de zon. Je hebt eigenlijk alles. En dan toch dat ene zinnetje, Matilde. Mathilde, Mathilde Kruger, gelukscoach bij ons in de uitzending. Toch wou ik dat ik net iets vaker een beetje meer gelukkig was. Ja, dat nou, is wel mooi. In dit liedje kwamen eigenlijk twee dingen aan bod. Enerzijds van uh, je hebt alles en je bent niet gelukkig. Hè? En dan kom je eigenlijk al tot een hele belangrijke, je zou het kunnen zeggen, definitie van geluk. Geluk heeft te maken met uh, de beleving. En de beleving dat je eigenlijk gewoon heel blij bent met dat wat je hebt of dat wat er is. Zeg niet dat je niet nieuwe dingen mag streven. Maar als jij, uh, je kunt alles hebben. Je kunt heel rijk zijn, zeg maar zeggen ja, ik heb nog geen privéjet. En dat zo belangrijk vinden en dus niet gelukkig zijn met wat er wel is. Uh, uh, dus in dit geval was het inderdaad zo ja, ik heb wel alles, maar... Dat geluk heb ik niet. Dus kennelijk wordt er verlangd naar iets, uh, iets anders. En, maar niet, uh, niet iets materialistisch is mijn indruk. Want hij, hij weet ook niet precies wat dan. Maar het is gewoon... Nee. Kennelijk voelt hij zich ondanks alles wat hij heeft... toch ook een beetje ongelukkig. Ja, maar dat, het heeft ook niks met materialisme te maken. Nee. Er zijn wel, natuurlijk bepaalde basisbehoeften zijn wel belangrijk. Als je echt geen dak boven je hoofd hebt, hè, dan, uh, dan eh, geen vuur en geen eten hè, om te overleven. Dan, dan heb je het over het overleven. Maar op het moment dat je op het fase van leven komt... hè, je hebt de belangrijkste basisbehoeften... dan gaat het helemaal niet meer om geld en materieel. Het gaat om wat, he, wat heb je en hoe beleef je wat je hebt... Ja, dus geld maakt niet gelukkig, maar je hebt wel die, die, die basis nodig. Dat dan weer wel. Je hebt een basis nodig eh, sowieso om te, eh, te overleven. En het is ook wel zo dat eh, als je die niet hebt... kan je zoveel zorgen hebben dat, eh, dat het geluk daardoor... ook je weinig gelukservaringen hebt. Ja. Maar ja, er is heel veel onderzocht naar bijvoorbeeld mensen die de loterij winnen. Ja, die ervaren een, heel, een hele korte piek van uh, euforie. En, uh, maar uiteindelijk, en uh, soms na een paar maanden al, soms na een half jaar, komen ze terug op datzelfde zeg maar, basisgeluksniveau. En is er eigenlijk niks veranderd, behalve dan dat ze misschien een groter huis hebben of een andere auto. Daarmee onderscheid je al gelijk twee verschillende soorten geluk. De, de piek en het, ba het basisgeluksniveau noem je dat. Ja. Ja, je hebt, en dan heb je ook nog wel hoe we geluk wel gebruiken. Want hij heeft geluk, hij heeft mazzel. Hè? Dat, zo wordt de term geluk natuurlijk ook wel gebruikt. Maar als je het hebt over de ervaring van geluk, heb je het korte termijn geluk. Dat is inderdaad een piek. Een loterij winnen. Een, uh, nou ja, dus, uh, veel vrouwen krijgen het van shoppen. Er worden lekker endorfines aangemaakt. Maar dat is gewoon even een, een mooi momentbeleving. En uiteindelijk is je leven zeg maar, een samenstelling van ups en downs. Hè? Dat, ieders leven ziet er zo uit gelukkig, anders was het een beetje saai. En wat je, als je dat middelt, kom je op een basisniveau. En dat basisgeluksniveau, dat is wat we dan duurzaam geluk noemen... omdat dat mm -hmm. langer duurt. Ja, en daar uh, kun je ook uh, uh, een stijgende lijn van maken. En is dat eigenlijk, als we het hebben over gelukkig worden... of ben ik gelukkig enzovoorts, is dat waar we ons op moeten richten? In mijn ogen wel, want uh, ik geloof dat het leven... Je kunt, heel goed basisniveau, maar toch een enorm dieptepunt in je leven ervaren. Ik bedoel, Er gebeuren gewoon dingen in het leven die niet... weet ik, voor iemand overlijdt of je wordt ziek of... He, gewoon de minder uh, makkelijke dingen. Uh, maar als je aan dat basisgeluksniveau werkt... dan heb jij uh, een heel goed niveau waar je naar terugkeert. En wat blijkt als je aan dat basisniveau werkt... en dat ook verhoogt, dan is je veerkracht in de dalen is groter. Dus mocht er dan iets overkomen, dan kom je er ook weer makkelijker uit. Oké, okay, en, en, maar dan haal ik even dat moment van jouzelf terug. Uh, je zit op die motor in Ho Chi Minh City. Dat is een geluksmoment. Dat is dus korte termijn. Kan dat je toch helpen bij dat basisgeluksgevoel, zo'n moment... om ja. dat ook bijvoorbeeld nu weer te herinneren? Ja, nou ja, je hebt het eigenlijk al gezegd. Kijk, in principe is het een kort moment, maar als je het gaat koesteren... en dat doen we bijvoorbeeld ook door foto's op te hangen van uh, mensen of momenten... waar we gewoon hele goede herinneringen of goede gevoelens bij hebben... dat is gewoon een heel goede manier om aan je basisgeluk te werken... om dat soort dingen gewoon te blijven herhalen. En dat kan hmm. in plaatjes, maar ook door erover te vertellen of eraan te denken. Ja, oké. Okay. Hey, jij, jij bent gelukscoach. Ja. Toen dacht ik dat ik dat ik lekker vaag. Gelukscoach, wat oh, is dat nou weer? Het kan nog lekker veel vager. Maar ik kan me voorstellen dat het vaag is. Hoe, hoe, hoe ben je dat geworden? Hoe, is daar een opleiding voor? Uh, hoe ben ik dat geworden? Uh, een, nee, er is uh, geen opleiding voor. Uh, ik ben het geworden omdat het ontstond... Volgens mij was ik uh, niet zo oud, een jaar of zes. Toen keek ik in de spiegel naar mezelf en dacht ik... nou, weet je, er is toch wat meer uit het leven te halen. Hoe zit het nou met levensgeluk? En dan ben ik gewoon voor mezelf gaan uitvogelen. En uh, nooit met de intentie om gelukscoach te worden. Ik geloof niet dat uh, bij de beroepskeuze testen dat ik dat toen al kon invullen. Want wat, wat was je wel op weg te worden? Want... Uh, ik ben na de middelbare school eerst begonnen op de kunstacademie... Echt bezig met ja, schilderen, zelfexpressie En toen dacht ik, ja, dat was het toch echt niet. tenminste Ik vond dat zelfstandig leven als kunstenaar wel heel pittig. Dus dat uh, zag ik niet zitten. Toen ben ik echt ga, uh, op zoek gaan naar een hele maatschappelijke studie. Dan kwam ik in een milieukundige uh, studie terecht. Van, nou, kijken of ik wat uh, kan verbeteren aan de wereld. Maar ik ben eigenlijk altijd gaan focussen op gedrag. En uh, hoe kunnen mensen het anders doen? Ja, aan een gegeven moment wist ik zoveel. En kwam er steeds meer achter dat er ook meer onderzoek werd gedaan over geluk. Vanaf de jaren tachtig echt heel veel. Uh, en het ontstond dat uh, dat mijn onderwerp werd. Ja. en um, Dus dat is eigenlijk ff, min of meer op je pad gekomen? Of je hebt het ook wel gezocht, denk ik? Ik heb het gezocht, ja. ja. Maar ik, ik denk dat als je het me nou, tien jaar geleden had gevraagd... dat het zo zou gaan heten... dat ik ook zou gezegd hebben, ja, dag, vaag. Maar ik besef me nu dat het streven naar geluk... vind ik gewoon een enorm mooi levensdoel. En dus wil ik me daarop richten... voor mezelf, voor anderen en voor organisaties doe ik dat ook... En, uh, want, juist... want ben je zelf gelukkiger geworden in, in al die jaren? Gelukkiger geworden? Mijn, ja, absoluut. Mijn basisniveau is absoluut uh, gestegen. En dat, dat is dan iets wat je zelf hebt ontdekt en dat wil je doorgeven? Dat is... Het is een combinatie van het zelf ontdekken. Maar ik heb niet alles zelf verzonnen. hoor. Dat uh, zou wel leuk zijn misschien. maar nee. ja, Er is gewoon heel veel onderzoek gedaan naar hoe het werkt. En er zijn ontzettend veel technieken ontwikkeld. En ik heb heel veel dingen toegepast bij mezelf, bij anderen. En uh, dan ga je ook ontdekken hey, wat werkt, wat werkt, wanneer. En dat is wat ik uh, kan gebruiken uh, bij mensen. En ook in organisaties en met teams. Ja, daar gaan we straks verder ook over hebben. Want je doet dat ook met name op de werkvloer. Mensen gelukkiger maken... Um... Ja, we gaan maar eerst even naar Bellers toe. Want die zijn er ook al, die willen ook meepraten over, uh, over geluk. En dat is ook uh, een heel goed idee, want daar is het programma voor. Samen met Bellers op zoek naar antwoorden op de grote levensvragen. Wat is geluk? Wanneer was je het gelukkigste? En uh, waar zit hem dat dan in, geluk? Waar zoek je dat in? Kunt u over meepraten 0800 1121 Corine? Ja? Goeienacht. Goeienacht. Zeg het eens, wat is geluk voor jou? Uh... Uh, nou, dat kan ik wel zeggen. Uh, ik geloof dat ik het al tegen u heb gezegd. In het voorgesprek. Nou, uh, de, van... U had een collega van me aan de lijn, maar gaat uw gang. Geluk is voor mij... Uh, ik heb die mevrouw aangehoord... maar ik uh, ben het uh, niet met haar eens. Oh. Nee. Uh, die mevrouw die stelt eigenlijk alsof het een soort studie is. Je moet daarvoor ijveren. Je moet daarvoor aan werken. Zij heeft daar ook aan gewerkt en mm -hmm. ze zegt... Ik ben dan ook gelukkiger geworden. Ja. Uh, voor mij is het dat niet. Uh, oh. Geluk is voor mij, wat ik uh, tegen u zei eerder... Uh, een toestand van je zijn, van je gemoed. En dat, uh, dat heb je, daar werk je niet aan. Oké, okay, dat, dat, dat, dat is er gewoon. Dat af of je uh, een opleiding volgt, een studie... van wat ook, hogere universiteit, uh, hoe meer ik studeer... hoe gelukkiger ik word. Wat maar, moet je dan doen? Maar Corine, ja, ben, ben jij dan altijd gelukkig? Ja. Elke dag, elk uur, elke minuut. Maar dan ben je met recht een gelukkig mens. Want er zijn natuurlijk een en, hoop mensen niet ben, gelukkig. Nee, dat ben ik ook. Maar dat ben ik. En uh, ik ben dat ook niet altijd geweest. Mm -hmm. uh, ik weet nog wel van... Ik ben nu uh, 65 geweest. Uh, ik weet dat een 30, 40 jaar terug... Uh, dan had ik wel een keer een moment dat, uh, dat er wat uh, vervelends gebeurde. Dat ik me ongelukkig voelde. Maar ik weet ook een keer een moment waar ik altijd aan terugdenk, dat ik eigenlijk op een dag, dat ik zo intens me opeens gelukkig voelde, en dat gebeurde in de nacht. Dat ik wakker werd. In de nacht, kijk, dat de horen de nacht, we graag, ja. Ja, in de nacht. Ik werd wakker drie, vier uur, en ik werd, uh, het eerste gevoel dat ik had bij het wakker worden, een intens gelukgevoel. Zo intens dat ik het ook tegen iedereen moest zeggen. En, en... Tegen mijn familie, tegen mijn... En die uh, en waar, waar dat... kwam dat vandaan dan? Dat weet ik niet. Ik denk dat dat uh, um, zeg maar een, uh, een, een, een gave was. Een, uh, een cadeau. Mooi. Een cadeau. En ik weet niet waarvan het kwam. En, en sindsdien bent u elke dag gelukkig? Uh, ja, ik wil nog even vertellen hoe dat ging. Dus ik begon maar te vertellen. Gelijk ochtend toen ik wakker werd... En ik was een nacht dat ik uh, ging, ook ging verhuizen en ik sliep bij een broer van mij. En toen zei ik dan wat er gebeurde in de nacht. En hij was echt heel verwonderd. Mm. En ik ben het ook tegen mijn andere familie en wat kennis ze gaan zeggen. En uh, uiteindelijk keek men me vreemd aan en uh, dacht men wat heeft die vrouw, wat heeft ze. Ja. Uh, dus toen ben ik maar later ook daarmee gestopt om het maar niet te vertellen. Ja. Maar, maar, maar het, het verhaal was ook verder niet, niet meer dan... ik werd op een dag wakker en ik ben gelukkig. Punt. Dat was het. Uh, dat was het toen. Ja. En uh, ik moet zeggen dat er wel een ietsje is... Um, dat het een beetje in de loop van maanden dat het iets terugliep. Maar Corine, en... kan je kan je er iets op voorstellen dat... dat een ander daar helemaal niks mee kan. Want uh, als een ander uh, ongelukkig is... dan denkt hij alleen maar van... ja, leuk voor jou, maar hoe word ik het dan? En heb je daar dan een antwoord op? Want jouw antwoord uh, is dan... je bent het gewoon of niet? Maar ja, uh, ja. daar uh, kan ik niet zoveel mee. Nou, het is een gave. Zeg maar, uh, ik ben niet zo in de zin zo gelovig... maar uh, als je dat wel zou zijn... Uh, dan zou je zeggen, het is een gave van God misschien. Okay. Maar dat zeg ik dus niet. Maar is het, uh, heeft, het dan, heeft het dan iets, Corine te maken met um, een ontvankelijke houding? Dus, uh, dus, niet, dus uh, Jij zegt, je moet er niet zo naar jagen, je moet het niet zo zoeken, niet nee. zo studeren. Maar gewoon, uh, nee. bij wijze van spreken, stil gaan zitten en gewoon ontvangen? Uh, ja, uh, ik heb er niet naar gezocht. Ik heb, uh, uh, wat ik zei, ik heb het, uh, daarvoor dat ik dat gelukgevoel zo diep had, van op de nacht was ik ook niet ongelukkig, maar zijn mm. er wel dingen geweest... dat ik wel eens ongelukkig was. En daarna is dat veel minder geworden. Het is ook een beetje in een aantal maanden iets teruggekabbeld. En toen heb ik met iemand gesproken. Yeah. Uh, dat was iemand, uh, toch een soort van de kerk, geloof ik. En die zei men, ja, u had eigenlijk direct uh, hulp moeten hebben. Hulp in het zo gelukkig voelen. Oh. U had erover moeten praten, of... oh. Ja, klinkt misschien een beetje raar. En ja. uh, ik, zei, ik dacht, ook, is dat nou waar? Is dat waar? Ja, maar ja. Uh, ik heb dat niet gedaan. Maar ik ben daarna niet meer echt ongelukkig geweest. Nou, dan, ik, ik feliciteer u daarmee. U, u bent een gelukkig mens en dat, dat, uh, dat zouden we allemaal wel willen zijn. Ja, uh, ik kan. Ja, het is dan mis... ik, ik neem mee in elk geval van uw verhaal dat het iets is wat we moeten ontvangen. En waarvoor we misschien, misschien ja. uh, uh, beter ja. stil kunnen zitten... Dan heel, ja. erg, heel erg hard naar moeten zoeken. Is dat trouwens ja. iets, uh, Mathilde? Want ze zei meteen, ik ben het heel erg oneens met die mevrouw. Ja. <lacht> nou, ik ben het heel ja. erg eens nou. met u. Dus kijk, dat is heel grappig. Hoor je dat, ik... Corine? <lacht> <lacht> Mathilde, is... Mathilde is het eens met jou. <lacht> dat is, uh, het, is, het is helemaal niet iets waar je aan moet werken. Het is iets wat je aan je kan werken. Hè. Je maakt dat onderscheid mooi. Als iemand, eh, zoals, zoals u al, uh, uh, heel mooie gelukservaring heeft... dan is dat inderdaad iets om te koesteren en om te delen. En uh, ontvangen en openstaan voor de ervaring van geluk... of het gevoel, is wel essentieel. Oké. Okay. Zometeen verder over geluk. Uh, maar nu eerst, dankjewel Corine, voor je bijdrage. Uh, ik, ik wil nog één ding zeggen. Dat mag. Dat is het laatste. Ik, ik ik ben, niet dat je, ja. Vorig jaar juni werd ik plotseling geconfronteerd met borstkanker. Kijk. Ik ben geopereerd. Ik heb me laten opereren. Ja. En ook toen voelde ik me uh, daarna niet... Uh, of ik denk, ik ga binnenkort komt er terug en ik ga dood. Uh, hm. Terwijl ik een vriendin had die ook zoiets dergelust. En die zei wel, ik ben ontzettend bang als ik voor controle moet. Ik ben al twee keer geweest voor controle in een half jaar. Ja. En ik was helemaal niet bang dat ik er naartoe ging. Oh, misschien is het mis. Oké. Okay. Dus, is, dus kennelijk zat het goed met jouw basisgeluksniveau... zoals Mathilde dat dan noemt. Ja, yes. ja, ja precies. Nou, ik, ja. Ik, ik ben heel blij voor je dat dat, ja. uh, dat het zo is. En ik vind uh, het veranderen ongeloofwaardig, maar... Nee, nee ja. ik vind het niet ongeloofwaardig, dat zeker niet. Ik vind, ik vind, het, ik vind dat je ook een mooie bijdrage hebt geleverd... Ja. aan onze zoektocht. naar nou, wat is geluk is, en hoe krijg je het? Tot slot, het is ook uh, genieten van de natuur... genieten van... Uh, meegaan uh, dat je weet wat er in de wereld gaande is. En dat het waarschijnlijk, denk ik, ook uh, een dag uh, dingen wijzen er toch wel op. In die zin Kijk. ben ik uh, dat het misschien toch wel misgaat met de aarde of wat ook. Dan <lacht> kun zou je kunnen zeggen, ik ben bijbels of christelijk. Maar dat is het ook niet. En toch heb ik wel het gevoel Kijk. dat het kan. Goed. Daar heeft u gelijk een paar aankooppunten voor... waar we het nog met anderen ook verder over zouden kunnen hebben vannacht. Ik wil u bedanken voor uw verhaal. Corine was dat. En we gaan verder hier in deze nacht met muziek. Want we hebben hier Grant. De band van Jared Grant. Funk en soulmuziek maken jullie, Jared. Je mag je juist kijken voor de microfoon plaatsnemen, want ik wil wel even iets meer weten voor je, van jullie voordat jullie muziek gaan maken. Stel je bent even voor. Het is een hele groep. Uh, de hele groep. Nou, eigenlijk normaal zijn we met, uh, met tien man. <laughs> dus dat tien. is uh, heel veel. Maar nu zijn we er met z'n zessen. Ja, met z'n zessen. Ja, op, uh, op toetsen hebben Tijmen Oberink zitten. Uh, op drums, ja, nu Cajon, hebben we Maurice Lot. Op uh, gitaar Ruud van Halder. Bas uh, Rick van der Au. En op alt-saxofoon hebben we uh, Dennis de Wood. Goed zo. Ja. Nou, dat is een, een, een, een zes, zes mannen. Ja. Nu zijn jullie een beetje gelukkig mannen. Ik, ja, ja, ik lach altijd. Nou, ja. Er wordt geknikt. Ja. Ik ben wel gelukkig. Hier daar uh, wat zuinigjes. Ja. Het, het weer werkt niet mee, maar voor de rest ben ik wel uh, gelukkig. Ja. Ja, ja. Volgens ja. mij uh, moet het ook wel als je funk-sol muziek maakt. Dat is altijd vrolijke muziek, toch? Uh, je heeft een vrolijke ondertoon altijd. Uh, ja. ja, ja, ja. Het lijkt me best moeilijk om een, een, een bluesy nummer, zeg maar en een, een, een droevig nummer, op funk-sol te maken. Nou, het kan wel, hoor. In de, ja. de soul-ding. Maar dat is, ja, Nou, ja, ik ben benieuwd of het wel. nog komt ja. vannacht. Hey, uh, uh, jij begon al vroeg met zingen. Ja. Heb ik uit een betrouwbare bron vernomen. In een kinderkoor. <laughs> ja. Is daar de liefde voor ja. muziek geboren? Uh, nee. Ik denk wel eerder. Gewoon thuis. Omdat uh, wel... Ja, in de familie was er wel veel muziek. En er werd veel gedraaid. En ook een muzikale familie. Dus... Ik denk dat het daar een beetje geboren is. En, en uh, met de jaren is het eigenlijk de liefde voor de muziek meest steeds meer gegroeid. Oké. Okay. Ja. Ja. En dan nu funk-soul muziek. De meeste jonge muzikanten kiezen voor uh, pop, rock of sing-songwriter. Dat zijn de hip. Ja. Uh, misschien een keer een beetje folk, dat soort dingen. Ja. Waarom funk-soul? Ja, dat zijn toch wel mijn roots. Ja. Nee, ik heb wel ook andere stijlen of andere dingen geprobeerd. En gedaan, dat ging ook wel. Ik vond het hartstikke leuk. Maar waar echt mijn passie ligt... is dan toch wel echt de, de funk en de soul. Muziek, ja. zeg maar. Ja. Dan ben je uiteindelijk weer bij teruggekomen. Dat ja. is dat, wat zijn je, je muzikale helden? Mijn muzikale helden? Ja, <laughs> de drummer steekt <laughs> zijn hand op. <laughs> <laughs> ja, muzikaal, uh, ja, James Brown, Prince, Michael Jackson... Uh, Stevie Wonder... Nou, eigenlijk ook allemaal oldschool artiesten. Daar eigenlijk. ben je mee opgegroeid ook. Ja, ja. Dat schalde door het huis. Ja. Toen je ja. nog een kleine Jared was. Ja, precies, ja. ja. ja. Oké, okay, en, en naar nu dan je eigen band, hoe lang al? Hoe lang zijn jullie al samen? We zijn... Dus we studeren allemaal het conservatorium. En we zijn het eerste jaar bij elkaar gezet. En dat is nu twee jaar geleden. Dus we zijn die twee oh. jaar eigenlijk... We zijn uh, aan elkaar gegeven. Eigenlijk, ja. We hebben eigenlijk zoveel geluk gehad. Gewoon. We zijn gewoon in een groep bij elkaar gezet. En eigenlijk is... Ja, klikte vanuit, meteen. Het klikte meteen. En uh, ja. Dus dat, we hebben heel veel geluk gehad. En ja. uh, nog steeds bij elkaar. En ja. uh, ook al uh, het een en ander opgenomen? Uh, ja, we hebben al een EP'tje opgenomen... Um, maar we zijn nu dus gewoon ook heel veel bezig met uh, schrijven. En uh, we zijn bezig met een album om dat te maken. Aan okay. het einde van dit jaar willen we dat dan uh, af hebben. Okay, maar daar zijn we nu druk mee bezig. Ja. En, en uh, die, die EP, je hebt al een EP toch? Ja, ik heb ja. Uh, het EP'tje meegenomen. Ja. En, en hoeveel, er staan vijf liedjes op geloof ik hè? Ja. ja. En die kunnen luisteraars winnen vannacht? ja. Dus als jullie nou uh, luisteren thuis... zometeen de muziek horen van, uh, van Grant. En je denkt, dit is te gek. Dit wil ik, uh, dit wil ik ook wel thuis kunnen luisteren. In mijn eigen uh, hi-fi set. Uh, gewoon <laughs> op, je, op je iPhone. Hoe uh, weet het er allemaal? Dan, uh, dan moet je mailen. Nachtapenstaartje.eo.nl En uh, vertel er dan even bij... waarom jij degene moet zijn... die deze plaat, deze EP... van, uh, van Jared Grant moet, uh, moet winnen. Ik ga heel even kijken naar mijn... naar de, de heren achter het raam. Zijn jullie klaar voor, uh, voor live muziek? Ja? Ik zie geen, uh, geen paniek. Dus volgens mij, uh, volgens mij zijn ze... Ja, het is een ah, grote band. Moet u weten thuis. Dat is altijd een heel, heel gedoe om dat te soundchecken... dat het ook allemaal een oh, beetje oh. mooi klinkt op de radio. Ja. Maar uh, dat doen we hier allemaal tussendoor. Als u dan plaatjes hoort, dan, uh, dan soundchecken wij. Maar dat is kennelijk allemaal uh, goed verlopen. Dus ze zijn er klaar voor, de heren van Jared Grant. Nou, nogmaals, nachtaperslaatje.io.nl als u uh, die plaat wil winnen. Met uh, naam en adres. Dat is niet onbelangrijk, want dan weten we waar, waar we hem naartoe moeten sturen. Dus naam en adres. Ook graag het telefoonnummer. Want als u hem wint, dan mag u dat ook even in de uitzending uh, ja, komen aannemen. Dus nachtaapstaatjee.nl. Naam, adres, telefoonnummer en natuurlijk, waarom verdient u de plaats van Jared Grant? Goed, tijd voor muziek. Mysterious Girl, hier is Jared Grant. <tied> Climb my way up on the stairs Can't wait to be there so I can sit and relax Finally I've reached the last step And there she stood at the end of the stairs I've never seen this girl before But you can definitely not adore That beautiful face I've never seen this girl before But I definitely want to know more About this mysterious girl She was talking with someone on the phone I bet she noticed when I walked alone I walked by and I just did nothing And now I wonder why I didn't do anything I've never seen this girl before But you can definitely not ignore really don't Durgan I've never seen this girl before But I definitely want to know more About this mysterious girl goddess, man, I'm talking about this mysterious girl, there was my chance, but I just did nothing, I just did nothing, I wonder will I ever see that girl again, but And I surely will introduce myself I won't be surprised if I ain't nobody else Who wants to please her. Uh, in every single way a man can I've never seen this girl before, but you can definitely not ignore That bit of a body, yeah, yeah I've never seen this girl before, but I definitely want to know more About this mysterious girl Talking about this mysterious Lekker hoor. Ja, ja met z'n tweeën klappen klinkt altijd een beetje lullig, maar het is niet minder gemeend. Ik heb gewoon zin om mee te doen, jongens. Oh, heerlijk. Ga lekker lekker J. Ja, is, is er nog een instrument vrij voor mij dan? Iets, uh, iets voor ritme? Hè? <laughs> ja, ik zie je nog wel plek. Oh, ik kan wel, ja, we kunnen wel wat uh, achter, de, achter, de, achter de achter de Noord. Achter de piano, ja. Nou, misschien, misschien zo meteen even zo dat je erop ging of zo. Lekker hoor. Goed, dus dat er is ook een hoop vrijheid in die, die muziek. Dus, dat zat ik nog aan te denken, Mathilde. De, de, deze muziek... Geeft, tenminste, ja, je hebt natuurlijk muziek die is heel vierkant. Maar deze muziek geeft ook gelijk heel veel vrijheid. Moest ik aan denken. Vind je niet? Van, van, van die vrije zanglijnen. En uh, lekker, lekker jammen. En, uh, nou ja. Ja, als je, ja, er is niet, er is niet een, een begin en een einde. En uh, er is heel veel ruimte ja. tussendoor. En uh, ja. dat zie je ook wel in hoe die aan het zingen is. Precies, ik word er wel gelukkig van. <laughs> Goed, we gaan door. In de nacht praten we met Mathilde Kuper. Hier bij mij aan tafel. Over geluk. Gelukscoach is zij. En uh, u thuis mag ook meepraten. 0800-1121. Gratis telefoonnummer. Dan kunt u meepraten over geluk. Daarnet hadden we Corino aan de lijn. Die zei, geluk is vooral iets wat je moet ontvangen. Ze had er zelf een hele mooie ervaring in. En we hebben al meegenomen dat er verschil is tussen geluksmomenten waarover u kunt bellen. Hè? Wanneer, op welk moment voelt u zich intens gelukkig? <kijkt> maar er is ook zoiets als een basisgeluksniveau. Hoe, hoe til je dat nou omhoog? Jeroen, ja, goeienacht. Oh, ja. hoe, hoe kijk jij aan tegen geluk? Wat, wat is voor jou een ultiem geluksmoment? Nou, ik uh, had een geluksmoment toen ik uh, een fietstocht uh, heb ondernomen. Naar, ja ik woonde dan in Deventer en ik ben dan uh, via Drenthe uh, een stuk door Duitsland gefietst. En ik kwam daar in Nieuw-Amsterdam uh, terecht. En daar bleek dus uh, Vincent van Gogh uh, te hebben gewoond. Mm -hmm. En dat wist ik helemaal niet. En toen dacht ik van ja kijk dat is me al eerder overkomen op de fiets. Dat ik zomaar ergens naartoe fiets eigenlijk. En dat ik dan iets heel erg moois uh, tegenkom. Dat is eigenlijk ook een cadeau. Zoals hè, Corine die zei, dat geluksgevoel was een cadeau. Maar dit was ook het overkomtje. Ja, ja. En dan uh, het overkomen weliswaar. Maar toch heb ik het zelf uh, gedaan. Ze ging zelf wel fietsen. Ja. Ik ging fietsen, ja. En wel een beetje uit het ongeluk. Hè, dat ik dus ging fietsen. Ik denk, nou, uh, ik, ik heb geen geld om op vakantie te gaan. Dit en dat. Ik zit maar thuis. Mm -hmm. En toen bleek gewoon toch maar weer dat ik, uh, dat ik dus door gewoon te gaan fietsen, dat ik daar heel erg gelukkig uh, van kan worden. Ja, Ja, en iets diepzinniger heb ik er ook over nagedacht. Leuk om die mevrouw ook te horen dat ze gelukscoach is en daar uh -huh. ook uh, echt studie van gemaakt heeft. Ik kom zelf ook op begrippen als, ik heb er drie, uh, zelfstandigheid, vrijheid ook en respect ook. Dus naast vrijheid, die we inderdaad hadden genoemd... en dat fietsen, hè, dat ik zie het helemaal voor me... dat is net als het zit op die motor. Ik herken het trouwens, ik fiets ook graag, eh, Jeroen. Dat is eigenlijk ook dat gevoel van vrijheid. Maar daarnaast zeg jij vrijheid, vrijheid en... En respect. Respect en... Dat, uh, ja, respect wat, wat was jouw dat derde dat term? Te of eigenlijk jouw eerste? Uh, zelfstandigheid. Zelfstandigheid. En, respect. Hmm. en ja, wat bedoel je dan met... Wat vrijheid en zelfstandigheid kan ik me iets voorstellen. Zelfstandigheid heeft ook iets te maken met vrijheid. Dat je zelf in staat bent om keuzes te maken. Maar wat bedoel je met respect? Respect, uh, dat heeft te maken met andere mensen om me heen. Hmm. Dus uh, als ik bij iemand op bezoek kom op de fiets... dan ervaar ik iets van respect. Hoe groter de afstand is natuurlijk. Hè? Als ik, mijn moeder, die woont 120 kilometer hier vandaan. Ja. Als ik daar op de fiets kom... Nou, dan, dan is het, kom je hier helemaal op de fiets en wat leuk en zo. Nou, dan ervaar ik dus respect. Oké. Okay. Dus het heeft ook, ook iets te maken... Jij noemt respect, maar ik zit ook te denken... We hadden het net over ontvangen, maar het heeft misschien ook iets te maken met geven. Jij gaat naar die persoon toe. Ja. Geven maakt ja. ook gelukkig. Geven maakt in die zin gelukkig, ja. Omdat je gerespecteerd uh, wordt... Puur al om het feit dat het uh, knap is uh, dat je helemaal op de fiets komt. Mm -hmm. Er staan mensen wel even te kijken. Ja, ja. Ja, toch, uh, je kan ook met de auto komen. Ja, dat, uh, dat is toch anders. Ja. Dat is toch makkelijker. Hè? Ik heb me dan toch op die fiets uh, die hele route daar naartoe geworsteld. Mm. Zo van, tjonge, ja, dat dus, je die moeite uh, allemaal voor mij doet. Ja, ja, ja, ja. inderdaad. Oké, okay. mooi. Ja, dat is me ook al overkomen in uh, Italië. Toen was okay. ik daar aan het fietsen en ik fietste daar met een vriend van mij en uh, toen 100 kilometer onder Napels, we waren met het vliegtuig, het, de, de fiets in het vliegtuig naar Napels gegaan en toen hadden we dan 100 kilometer gefietst en toen gebeurde dus iets soortgelijks dat wat me nu gebeurde in Nieuw-Amsterdam, uh -huh. dat daar uh, Vincent van Gogh dan had gewoond. En wat was er in uh, Napels? Wat ontdekte je daar? Nou, daar ontdekte ik een hele grote plaats. Uh, dat was een Griekse, oude Griekse kolonie geweest met hele grote tempels. Wonderbaarlijk, wonderbaarlijk. ik had er ook nooit van gehoord. Kijk, uh, Pompeji en zo, daar had ik allemaal van gehoord. Daar ben ik ook geweest, maar dit was helemaal niet bekend. Ja. Uh, die tempels zijn enorm en uh, die, die zijn allemaal ook uit 400 voor Christus. En dat komt uit de Griekse tijd, dat dus Italië bezet was door de Grieken. Er was nog geen sprake van de Romeinen. Uh -huh. Ja, en dat vond ik zo indrukwekkend. En toen dacht ik eigenlijk van kijk eens, ik wist het niet. Ik ben er zo naartoe gefietst en het komt ja. zo op mijn pad. Oké. Okay. Ik wil je bedanken Jeroen voor, voor de, het delen van deze geluksmomenten. En volgens mij ah. hebben, we, hebben we weer een, een stukje meer antwoord gekregen op de vraag... wat is geluk? Hoe, hoe, waar vind je dat in? Nou, in het, in het ontvangen, in het geven, in het... Uh, nee, je moet er ook iets voor doen. Je stapt wel zelf op die fiets. En dan, ja. dan ontdek dan je ogen open houden. Openstaan voor wat je tegenkomt. En dan kun je een hoop gelukkige momenten meemaken. Dankjewel, Jeroen. Oké. Okay. Een nacht. Fijne muziek. Yes, ja. De muziek ja. is ook fijn, hè? Absoluut. Zeker. Ja. Goed zo. Hi. Goedendag, Mathilde. Um, ja, dat was ook weer een, een mooie bouwsteen in ons verhaal over geluk. Um, Mathilde Kuper is gelukscoach, zit bij mij in de studio. En uh, laten we nog wel even wat verder doorpraten over... Uh, waarom is nou de ene persoon... dit zijn al een paar mensen die we hebben gehoord, die zijn gelukkig... maar er zijn ook mensen die voelen zich veel minder gelukkig. Waarom is dat, heeft dat iets te maken met de persoonlijkheid? Waarom is de een gelukkig en de ander niet? Um, het heeft wel te maken met persoonlijkheid. Het onderzoek, in ieder geval uh, huidig onderzoek, toont aan dat uh, het een heeft genetisch meer aanleg ervoor dan de ander. Net zoals je meer aanleg kan hebben om uh, bijvoorbeeld uh, deze muziek te maken. Ik heb er veel minder aanleg voor dan deze jongens. Maar, uh, um, je kunt aanleg hebben om gelukkig te zijn. Ja, 50% van je geluksgevoel wordt bepaald door je genetisch materiaal. Hmm. Dus dat is eigenlijk al de helft. Dus dat betekent dat. Daar zit je dan maar mooi mee als ongelukkig mens. Ja, dat zou je kunnen denken. En dan zou je gelijk kunnen denken: van nou, ik heb niet goede genetisch materiaal, ik ga bij de pakken neerzitten. Uh, alleen, ja, ik vind dat Dirk Kuijt zo'n mooie vergelijking. Wil die? Werd, daar werd ook tegen gezegd: ja, je, je kan wel een beetje voetballen, maar hè, je wordt niet echt een toptalent. En uh, die is zijn schouders eronder gaan zetten. En die is gewoon keihard gaan rennen, gaan hollen. En uh, dat is met geluk ook 40% wordt bepaald door je gedrag. Uh, hè, de keuze die je maakt, wat je doet, of je veel oefent. Uh, we hebben we nog 10% over? Die 10%, dat zijn omstandigheden. Oké. Okay. En dat is dus relatief. Mensen denken altijd van ja, maar het ligt aan als ik nou een andere baan heb. Of ja, maar als ik nou succesvol ben. Of ja, maar als die relatie anders is. Helaas moet ik deze mensen teleurstellen dat... Uh, Jezelf veel meer invloed hebt, die 40% gedrag. Maar je hebt ook invloed op hoe je jouw genetisch materiaal gebruikt. Heb je wat minder aanleg, maar als je. Ja, gewoon. Nou ja, ik vond dat Jeroen eh, zegt heel mooi. Als je actie onderneemt, en of dat nou op de fiets stappen is of het openstaan voor hè, het willen ontvangen. Het zijn allemaal manieren om actie te ondernemen om het geluk toe te laten in je leven. Ja, dan ja. is geluk letterlijk om de hoek. Ook voor de mensen met eh, zeg maar het mindere genetische materiaal. Het minder aanleg. Ja, geluk. met minder aanleg. Ja. ja. En, en toch, hè? ik krijg bijvoorbeeld hier nu een e-mail e binnen. Carola, die laat via de e-mail weten dat ze elke dag verdrietig is. Haar man is een half jaar geleden overleden. Ze probeert met haar leven verder te gaan. Ze onderneemt dingen. Ze spreekt af met veel vrienden. Maar dat maakt haar uh, toch niet gelukkig. Ja. Een half jaar geleden, overleden. Is dat, moet ze het moet ze meer de tijd geven. Is, is het nog niet de tijd om nu alweer gelukkig te zijn? Nou ja, er staat geen. Voor rouwen staat geen vaste, vaste tijdsperiode. dat Je een soort van klokje kan zetten als ik daar doorheen ben. Dan... Maar ze doet dus heel erg haar best, hè? Ja, dat kan. Ja, ze doet heel erg haar best. En ik denk als ik het zo die e-mail interpreteer, doet ze ook hartstikke goede dingen. Hè? Andere dierbaren opzoeken. maar... Um... En is dus een beetje invullen, want ik ken natuurlijk haar situatie al niet goed genoeg. Uh, het. Het kan zijn bij hele verdrietige dingen, zoals rouwen... dat je één bepaald onderdeel uh, toch wegstopt. Hmm. En als je één bepaald onderdeel wegstopt... en je doet allemaal andere geweldig goede dingen... dan kan dat onderdeel toch jou tegenhouden... om echt uh, uh, toch, ja, langzamerhand uit dat dal omhoog te komen. Ja. Ik moet daarbij ook uh, denken aan een andere quote die ik... Uh... Uh, onlangs hoorde, die heb ik ook meegenomen... naar deze uitzending. <lacht> um, Dirk de Wachter. Ja. Jou misschien wel bekend. Belgisch psychiater. Ja. Heeft een, uh, een bestseller geschreven dit jaar. Borderline Times. Ja. Veel gevraagd spreker. Overal geïnterviewd. Onder andere in Dit is de Dag. Het dagprogramma van de EO op Radio 1. En um, daar zei hij het volgende over geluk. Ik denk dat daar een probleem is. Dat onze maatschappij gelukkig zijn, heel erg geassocieerd uh, met succes. Met materieel gewin. En met een soort uh, over, ver, overtrokken gevoel van altijd leuk. Ja, wat is geluk dan wel? Echte... Ja. Uh, wel, ik denk dat een betere term een soort tevredenheid kan zijn. En, wat ik dan een beetje lapidair ook beweer...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 Ja, hij heeft, hij heeft helemaal gelijk. En als je, hij, hij pakt ook heel mooi die titel van, borderline maatschappij. Als je bekend bent van het ziektebeeld borderline, leven met een borderline gaat over op eieren lopen. En op eieren lopen is altijd, je, altijd maar je best moeten doen, altijd maar, nou ja, dat maximale geluksgevoel, dat bestaat helemaal niet. Hm. Dus ik ben, maar, dus het, het zijn ups en downs en de downs horen er net zo goed bij. Uh, het enige uh, wat ik zeg maar deel, maar dat, dat geeft hij ook wel aan. Van ja, uh, Laten we in ieder geval wel zorgen dat iemand niet in een down blijft hangen. Nou. Maar ze horen erbij en dat is het leven. Die, die ups en downs kleuren het leven. Anders zou het toch en, een hele saaie bedoeling ook worden. En, en hoe voorkom je bijvoorbeeld Carola, die zo verdrietig is... hoe voorkom je dat je in een down blijft hangen? Want enerzijds, hè, zegt Dirk de Wachter, laat dat er maar zijn, dat verdriet... Natuurlijk, ik, ik vind ook echt, zeg maar, van die mensen die dan, nou dan ben je verdrietig om iets. Het gaat wel over. Ja, natuurlijk gaat het ooit misschien over. Maar zeker als je een van je dierbaren verliest, is er een, een zekere periode van rouw niet meer dan normaal. En dat je ook echt ja. intens verdrietig bent. En ook serieus gedacht kan hebben. Als van, nou, weet je, voor mij het leven, ik vind het allemaal. Ja, ik weet het allemaal niet wat ik er nog mee moet. Uh, um, maar. Uh, ik wens ook die, kijk, als je zelf nog hier bent op de wereld, je loopt nog rond, dan wens ik die mensen wel toe dat ze eruit komen. Mm. Um, en ja, dan is het per individueel geval wel verschillend wat, wat je echt tegenhoudt, wat je er echt inhoudt. Ja, maar dan blijft de vraag nog staan: hoe kom je dan uit, uit zo'n down? Hoe, hoe zorg je dat je daar niet in blijft hangen? Um, nou, er zijn twee dingen. Als je zeg maar, je weet in je leven dat je in downs gaat, kan gaan komen. Dus je kunt op momenten dat je je gewoon goed voelt in je leven, gewoon uh, uh, werken aan je geluk. of dingen doen die je gelukkig maken. Ik noem het werk aan geluk, maar uh, op de fiets stappen hoort ook bij. Als jij uh, heel veel dingen doet die, uh, uh, um, die jou een goed geluksgevoel geven. en dat mag ontvangen zijn, dat mag fiets zijn, muziek maken. dan word je veerkrachtig in de dalen. Dus heb je sowieso, ben je sowieso een stuk sterker. Maar ja, ben je nu eenmaal in zo'n dal. Um, dan is het uh, wel het koesteren van de dingen die wel goed zijn. En dat is, ja, dat is hebben dat ook dat is wel mooi, ze hebben dat onderzocht. Hè? De mensen die hele zware situaties overleven, zijn de positieve realisten. Dus niet de positieve de optimisten die alleen maar roepen, het komt wel goed. Ook niet de realisten die zeggen van ja, het, het komt nooit meer goed. Maar mensen die in staat zijn om te zeggen: ik ben nu intens verdrietig, maar misschien, hè, weet je, misschien is, is er toch wel hoop. Hmm. Dus po positief realisme. Ja, ja, opt ja realistische optimist re re Realistisch op optimisme. Oh, zo, zo was het. Zo was hem. Ja, ik zei hem verkeerd. Ja, realistisch optimisme. Ik schrijf hem even op. Realistisch optimisme. Dat is het medicijn voor... Hele diepe het... dalen. Die er laten zijn en toch daar ook weer uit klimmen. Ja, kijk naar. En, en dat is echt verschrikkelijk moeilijk, maar het kan gewoon. Het kan iets heel kleins zijn. Het kan zijn dat, ik zeg maar wat, dat de buurvrouw soep voor je kookt. omdat je inderdaad zo verdrietig bent. Of weet je. Probeer die dingen dan uh, wel te koesteren in hun waarde. Van nou, dat is ontzettend sympathiek. En, en als jij, dus dan ben je wel. Uh, uh, heb, heb je een, een, een, een, een sprankel van optimisme. maar je blijft realistisch over je eigen verdriet. Oké. Okay zometeen verder over geluk en verdriet. Ja, we gaan naar, uh, naar de live muziek Jared Grant. En die uh, gaf al aan, Jared, dat, uh, dat funksel er kan best samengaan met een, uh, een blues ja, Volgens zeker. mij heb je nu zo'n liedje, Lonely is het nou ook voor de titel. Ja. Dat sluit misschien ook heel mooi aan bij dat verdriet waar we het nu over hadden. Ja. Ja. Volgens mij moeten we niet nu even over zeggen. Nee, ik denk dat het wel duidelijk is als we dat gaan doen. Gaan maar zingen. Ja. Goed zo. En als u thuis de muziek van, uh, van Grant mooi vindt... Dan, uh, dan kunt u de EP winnen. Dan moet u even een e-mailtje sturen naar nachtapastaartje.eo.nl met uw naam, uw adres... en uh, uh, de reden waarom u deze muziek mooi vindt... en waarom u graag de EP zou ontvangen. En ook uw telefoonnummer, daar kunnen we u nog even in de uitzending halen als dat als u de winnaar wordt. Goed nacht, eo.nl. Daar mailt u dus naar. Hier is een grant met lonely. Ooh, I've been Don't Wauw, mooi. Ja, je, je, je hebt me overtuigd. Dat kan heel goed. Je kan heel ja. goed uh, in de blues sfeer uh, een funk maken. Ja. Driekwart baatje. Dat doet hem gelijk. Of wat is het zes geloof ik. Ja. Ja. Even checken met de drummer. Ja, ik niet. Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Goed, heerlijk. In de nacht praten we over geluk. En uh, ja, wanneer word je gelukkig? Waar word je gelukkig van? Waar zoek je het geluk in? Wanneer was jouw gelukkigste moment? Kun je dat eens beschrijven, vertellen? Dat is de oproep naar u thuis, 0800 1121. Daar kunt u naartoe bellen. U kunt mailen, nachtaperstaatjeeo.nl en twitteren met hashtag Dit is de nacht. Ja, we hebben nog heel even. Meadow. Voor het vier uur uh, nieuws haal ik jou er nog maar even bij. Want jij wil ook wel meepraten over geluk. Wat is volgens jou de definitie van geluk? Bijvoorbeeld op dit moment. Ik zal wel gelukkig zijn als mij met mijn minimalistische Nederlandse taal. Lukt uitleggen wat ik denk over geluk. Nou, dan, dan gaan we jou gelukkig maken door jou de ruimte te geven om dat te doen denk dat wij allemaal maken kleine fout met, met woord geluk. Ik zou liever gebruiken woord blijdschap in plaats van geluk. Omdat geluk is tegenovergestelde van ongeluk. Ja. En uh, bijvoorbeeld, ik ben heel blij, dat betekent gelukkig als mijzelf. Gelukt is definiëren wat mij gelukt maakt. Mm -hmm. Dus voor iedereen, apart, wie lukt een defini definitie vinden. Oké, okay, dus iedereen heeft voor zichzelf een eigen definitie, zeg je. Maar wat is jouw definitie dan? Blijdschap. Blijdschap, ja. Maar je, je zegt, zeg maar, oh, geluk staat tegenover... So voor... Bijvoorbeeld iemand die ziek is geworden... Ziek mensen hebben één uh, wens, en dat is gezond te worden. En gezonde mensen hebben duizenden wensen. Ja, ja, ja dat is zo. Dus als jij weet, bijvoorbeeld uh, iedere moment dat ik gezond ben, ben ik wel blij en, en gelukkig. Oké. Okay. Uh, uh, maar ha hangt voor jou, hangt voor jou gelukkig? zijn af van gezond zijn dan? Zeg je dat? Of niet per se? Kun je ook gelukkig zijn als je ongezond bent? Maar wij weten heel goed van uh, ervaringen dat uh, uh, pas als je iets verliest dan ja. weet je echt de waarde van die wat je hebt verloren. Zo is dat Menno. We gaan met die uitspraak in onze gedachten naar het nieuws. En dan gaan we zo meteen na vier uur verder praten over geluk. Blijf nog even hangen Menno.